In Overijssel geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Dit is Radio 1. 8 uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. De onrust in Egypte heeft steeds meer gevolgen voor het financiële systeem in de Arabische wereld. De centrale bank heeft besloten dat de effectenbeurs en de banken in Egypte morgen dicht blijven. Waarnemers denken dat de maatregel is genomen om te voorkomen dat mensen massaal hun aandelen dumpen of hun spaargeld opnemen. De Egyptische aandelenbeurs is door de onlusten van de afgelopen dagen 16% gedaald. Het Egyptische pond heeft in zes jaar niet zo laag gestaan. Ook elders in de Arabische wereld dalen de koersen. In Saoedi-Arabië sloot de beursindex vandaag, op de eerste dag van de handelsweek, bijna 6,5 lager. De voltrekking van het doodvonnis tegen de Iraans-Nederlandse vrouw Zahra Bahrami is een barbaarse daad van het regime in Teheran. Minister Rosenthal heeft dat in een reactie gezegd. Hij is door het nieuws overvallen omdat hij gisteren nog te horen had gekregen dat de rechtsgang in Iran nog niet was afgerond. Roosentaal heeft vanmiddag tweemaal over de kwestie met de Iraanse ambassadeur gesproken. Nederland heeft besloten alle ambtelijke contacten met Iran te bevriezen. Verder raadt minister Roosentaal Nederlanders die ook een Iraans paspoort hebben af om naar Iran te reizen. Bagrami zat sinds eind 2009 in Iran vast. Ze werd beschuldigd van drugsmokkel en van lidmaatschap van een gewapende oppositiegroep. Het Aziatisch voetbalkampioenschap is gewonnen door Japan. In de finale waren de Japanners te sterk voor Australië... dat voor de tweede keer mocht meedoen aan de Azië-cup. Na 90 minuten was het nog 0-0... en 10 minuten voor het einde van de verlenging... maakte Lee het enige doelpunt. Het is de vierde keer dat Japan kampioen van Azië is geworden. Daarmee is het land recordhouder. Het weer. Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt. Minima tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg...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 Nou, dat was volgens mij wel gelukt. Alleen uh, hoe het allemaal tot stand kwam, dat is uh, de luisteraars nog niet te horen gekomen. Nou, we spelen inmiddels 18 minuten. Er staat nog altijd 2-0 op dat bord. Het was een goede aanval van AZ. We beginnen bij Ragnar Klavan. Die de bal heel lang in bezit hield. Zag dat uh, aan de andere kant. Want hij stond links aan de rechterkant. Martens startte. Uh, prima bal van Klavan op Martens. Aanname goed. En dan legde hij hem zo bij de tweede paal. Waar Sietersson uh, zijn tweede van de wedstrijd kon uh, maken. Kon binnenkoppen. En zo staat uh, AZ dus comfortabel op een 2-0 voorsprong. Moeten we nog naar de 20 minuten gaan? En moeten Romero nog Steeds voor de eerste keer in actie komen. Het is dus richtingsverkeer en een terecht 2-0 voorsprong dus voor de thuisploeg. En dan het overdekte voetballen in Arnhem. Frank Wieland. Ja, lekker warm. Kan ik eerlijkheidshalve eerlijk, eerlijk uh, zeggen. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het is dicht. Daar kan ik ook van profiteren. Gewoon uh, 56 minuten gevoetbald en ongekende luxe in Gelredoom. Niemand weet wat hier nou precies aan de hand is. Roda kijkt verbaasd. Wat overkomt ons nu dan? En in Arnhem kijken ze allemaal net zo verbaasd. Wat overkomt ons nu dan? Het is 4-1 geworden. Matins ging op avontuur in het strafschopverbied van de rode JC. Legde de bal tegen de tijd dat hij bij de achterlijn was. Af op wie eigenlijk? En ineens stond Babangira daar. Die schoot de bal onberispelijk binnen met zijn linker. Hij maakt bij zijn debuut voor Vitesse ook gelijk een goal. 4-1, ongekende luxe in Arnhem voor Vitesse. En straks om kwart voor negen is er nog PSV tegen Willem II. Want u hoorde eerder al, de graafschap tegen FC Utrecht is afgelast. Ik begrijp er helemaal niets van en ik ben niet de enige in Geldenoom. Het is 5-1. We zijn nog geen uur aan het voetballen. Yasuda gaat er vandoor aan de linkerkant van het veld. Ferrer is wel de meest verbaasd. zie ik nu recht voor mijn neus. Die geeft zelfs Menzo een knuffel. Yasuda, uitstekende paas van Die zegt Yasuda helemaal vrij. Loopt door richting de achterlijn van Ginkel. Loopt mooi mee, centraal voor de goal. Krijgt de bal op maat. hoeft alleen maar zijn binnenkant van zijn schoenen tegenaan te zetten. Het is 5-1 voor Vitesse tegen Roda. Baby as could be Get Down van Gilbert O'Sullivan. Frank Wieluit, al bekomen van de schrik? Ja, het is uh, nou een beetje hoor. Even, ik zit net even op adem te komen. Ik probeer er een beetje achterover te leunen. Want... Geloof je ogen niet als je naar het scorebord kijkt. 5-1 voor Vitesse in Gelredoom tegen Rode JC. Vorig jaar werd het hier 5-2, maar toen voor Roda. Toen was Roda natuurlijk ook al goed. En dit jaar zijn ze ook al beter dan Vitesse het hele seizoen dan normaal gesproken. Maar vandaag gaat er even van alles mis met Rode JC. En heeft Vitesse een route gevonden die ze eerder dit seizoen nog niet hebben gevonden. Ik heb toevallig opgeschreven 14 november 5-1 tegen VVV. Dat was toen in een uitwedstrijd. En dat had ik opgeschreven omdat dat de laatste keer was dat een spel... De speler die nu in de basis staat een doelpunt maakte, dat was toen Aissati. En die heeft vandaag nog niet gescoord. En ik zou bijna willen zeggen, hij is om ongeveer de enige van Vitesse die nog geen doelpunt heeft gemaakt. Maar Roda is echt totaal van de leg. Vitesse in de aanval, alle kanten op. De Zuidtribune en Gelredoom vermaakt zich kostelijk. En in de beginfase hebben ze nog gefloten in de richting... Van de trainer met name, van Ferrer. Maar deze aanval van Vitesse loopt even op niets uit. De foul achterin bij Roda in balbezit. Tempo onmiddellijk terug naar nagenoeg nul bij de ploeg uit Kerkrade. Wielaert naar K. K gaat dan lopen met de bal. Maar waar moet hij de bal ook kwijt? Want niemand wil hem echt hebben. Hij probeert het dan uiteindelijk richting Hadouier. Aissati. Nee, Lopez zit daar goed tussen. Babangida weggestuurd. Babanguida met K. Babanguida natuurlijk veel sneller en handiger... dan de verdediger van Rodier C. Nog steeds balbezit uh, Vitesse. Teruggespeeld naar uh, Riverola. En dan uh, van de struik. Notabene op de helft van de tegenstander gekomen. De rechtsback van, uh, van Vitesse. Babanguida had wat aardig in gedachten. Ik sta 5-1 voor. Ik doe even een hakje richting de achterlijn. Voor Van der Struik. Maar zover durfde Franky niet. Dus die uh, bleef een beetje hangen halverwege de helft van Rode JC. En dus uh, Limburgs balbezit inmiddels. Want de bal is opgehaald bij de achterlijn uh, door Hemte. En inmiddels door Wielaert in de buurt van uh, Jansen gebracht. Jansen probeert... Nee, het is Pluim die is ingevallen trouwens bij uh, Rode JC. In de pauze die uh, een bal inlevert nu bij Vitesse. Vertrouwde kleur. Maar hij had zich dat allemaal wat anders uh, voorgesteld. Yasuda... Voor uh, Vitesse in balbezit uh, Riverola ingespeeld. In combinatie met Van Ginkel. De combinatie in de, in de richting van Riverola gaat dan uiteindelijk mis. Pluim? Nee, het is niet Pluim. Je zou de vergissing bijna maken, is menselijk. Maar het is Van Ginkel die uiteindelijk toch afdrukt vanaf een metertje of twintig. En net naschiet een metertje of twee is dat na 62 minuten voetballen. Vitesse is heer en meester sinds de twintigste minuut in het eigen Gelderdoom. Tegen Rode C., waarvan we veel meer hadden verwacht. Maar het staat 5-1 voor de Arnhemmers. En we zien Mirab Jordania lachen. Hoe lang is dat geleden? Ik kan het me niet herinneren. Zo lang. Het is wel de avond van de snelbesliste wedstrijden. Roland van der Geer. Tot na 24 minuten in Altmaar. Een 2-0 voorsprong voor AZ. We hebben zelfs nog een kans gezien voor Benschop. De bal ging over de goal van VVV. Ja, VVV heeft inmiddels wel wat meer balbezit in uh, deze wedstrijd. Maar uh, tot echt uitgespeelde kansen leidt het niet, sterker nog. Men is er niet eens echt in de buurt geweest van uh, de goal van uh, Romero. Balbezit zo, rond de middellijn, een beetje tikken, een beetje paasen. Dat mag allemaal wel, maar uiteindelijk op de beslissende fase gaat het mis. De man die wel opvalt heeft nu ook de bal, dat is Moussa. Af en toe een aardige actie aan de rechterkant. Boymans gevonden, die draait nu van links naar binnen en geeft Johan een balletje in de richting van Romero. Die daar dan wel naartoe duikt en ineens voor fiets voor zich ziet opduiken. Alleen die huurling van Twente die krijgt de voet niet tegen de bal. En dus gaat hij nu over de achterlijn heen. Dit is eigenlijk het gevaarlijkste moment van VVV. Na 25 minuten begint toch weer bij die Moussa. Want die is een stuk creatiever en een stuk opvallender dan zijn collega aan de andere kant. Die vandaag mag debuteren. Die Japaner Robert Cullen. Met die Noord-Ierse vader en Japanse moeder, maar wel Japanse nationaliteit. Hij staat aan de linkerkant. En die Moussa daar hebben we nog wel eens wat van gezien. Van Cullen zien we eigenlijk alleen maar foutieve pases. Goed, AZ is weer wakker. AZ eh, valt aan met eh, Schaars. Het, het zoeken naar Sigtorsson. Sigtorsson, op gebied. In duel met twee man van VVV. Blesseert daar de recht bij. Maar AZ houdt wel het balbezit. Met nu Gudmundsen aan de linkerkant. paast op eh, Martens. Martens achterlijn linkerkant. En de 3-0 voor AZ. Het gaat kinderlijk eenvoudig. En voor de tweede keer is het een combinatie tussen Martens en Siktersson. En uiteindelijk drukt de IJslander dus voor de derde keer af in deze wedstrijd. Net was het vanaf de rechterkant, nu vanaf de linkerkant. AZ geeft één keer gas en heeft de bal voor de derde keer achter Captain Desjardins liggen. Natuurlijk protesteert VPV even richting de scheidsrechter. Omdat de centrale verdediger terecht daar gepresseerd raakte. In het eerste duel met Siktorsum. Toen AZ dus de bal dreigde te verliezen. Maar hij werd opnieuw opgepakt. En uiteindelijk via de Goede loopactie van Martens. En het naar de eerste paal komen van Siktorsum. Wordt de comfortabele voorsprong van AZ alleen maar comfortabeler. Want het is 3-0 na 26 minuten. Drie goals van Siktorsum. Bye. -bye. Blunt, stay the night. Gelooft Roda er nog een beetje in, Frank? Nee. 68 minuten gevoetbald, 5-1 voor Vitesse. Dat gelooft überhaupt niemand, dus uh, waarom zou Roda nog ergens in geloven? Een uh, vrije trap trouwens, randje op gebied wel voor Rodeje SC. Dus er is weer iets mogelijk voor uh, de ploeg uit uh, Kerkrade. Als de muur het straks op uh, afstand staat, staat uh, in ieder geval Hadou hier achter de bal. Hemte gaat hij vrije trap natuurlijk nemen. Want die doet hij met al die ballen, heeft zo al drie uh, goals weten te maken. Dus uh, hij zal ongetwijfeld degene zijn die dat gaat doen. Ten eerste al omdat de hoek voor uh, Hadou hier wat lastig is met die muur daar Die heel breed is. En op de centimeter nauwkeurig wordt neergezet door die Belgische scheidsrechter. En uh, gaat nog maar weer eens een keer terug. Waag het niet een halve meter naar voren toe te lopen. Want ik zet je gewoon weer terug op je, op je plekje. <laughs> Dat kost hem echt moeite die muur neerzetten. Zeven man staat erin en uh, dan uiteindelijk mag die vrije trap genomen gaan worden. Hemte natuurlijk dwars door de muur heen. 5-2 en dat is dan in ieder geval voor de statistieken wel aardig weer een vrije trap die er dan invliegt. Maar het is echt het, e het enige wat Roda goed gedaan heeft in aanvallend opzicht sinds, nou wat zal het zijn geweest, een klein uur ongeveer in uh, deze wedstrijd. En uh, je zou ook kunnen zeggen dat uh, Vitesse, gezien de 5-2 stand... ook al maakt Roda daarnet die tweede goal van deze wedstrijd... de kampioen van 2013 begint langzaam op stoom te komen. En dat is rijkelijk op tijd. Dus in 2013 uh, de kampioen wilt worden. Wat dat betreft gaat het prima met uh, de ploeg uit Arnhem. Matic. met uh, een aardige actie over de linkerkant direct naar de aftrap. Maar eens kijken of hij een bal aardig de diepte in kan krijgen. Dat lukt wel, maar daar komt niemand bij. Dus gaat die bal over de achterlijn, kan Roda weer uit gaan verdedigen... Benieuwd of dit dan nog een heel klein beetje helpt voor het Limburgse zelfvertrouwen. Om er nog iets van proberen te maken in dit duel in de laatste 20 minuten. Als Titon uh, zijn mannen neerzet om de doeltrap fatsoenlijk te kunnen gaan nemen. En je hoort wel een klein beetje uh, dat het zelfvertrouwen in uh, Arnhem toeneemt. Hoewel het net nog feest was op de Zuidtribune, is het nu ineens weer stil. In uh, Gelredo. Maar wordt achterin door diezelfde hemd die net een goal maakt, de bal alweer verspeeld aan Babangida. Babangida richting de achterlijn. Nog maar weer eens een aardige paas geven. Alleen deze keer via K. Opgepikt die bal door Titon. Dan een ruzie zoeken met Van Ginkel. Die tegen de Poolse doelman van Rode aanloopt. En zo kan Roda er weer uitkomen. Roda doet wat terug tegen Vitesse. Maar het is rijkelijk laat. Want Vitesse had de rol 5 gemaakt. En Roda was pas toe aan nummertje 2 na 70 minuten. Wat moet je nou als je boest heet, Ronald van der Geer? Dan moet je een beetje moeilijk kijken, wat voor je uitstaan kijken, een beetje langs de lijn. Wat aanmoedigingen schreeuwen, maar eigenlijk weten dat het kansloos is. We hebben het over de trainer van VVV die met 3-0 achter staat. Na een half uur spelen tegen AZ en AZ dat zich inmiddels bezoldigt aan gallery play. Want Maarten Martens heeft al een keer in het strafgebied van de tegenstander het balletje gehouden. Op een ludieke manier die bal uh, zijwaarts gespeeld. Ja, het is een, een trainingspartijtje. Dat is het uh, langzaam maar zeker geworden. Dat is natuurlijk de klasse van uh, AZ. Maar toch ook wel de zwakte van uh, VVV. En ja, die wil boesen, Die trainer van uh, VVV. Terwijl AZ maar weer eens aanvalt met Clavan vanaf de linkerkant. Die had een uh, ideetje. Die dacht, ik laat die Patrick Pauwe eens thuis. Voorzitter overigens nu van Clavan op uh, de borst van El Akjoui. Die zal nog ook niet weten waar hij terecht is gekomen. En even deze aanval... Uh, uh, Meenemen. En dan zal ik eens wat vertellen over die, uh, die boezen. Want Benschop heeft de bal. Nou, speelt hem terug naar Moreno. Boes dacht ik laat die pauwen thuis. Ik ga eens met Leemans en de rechtsspeler centraal achterin. Ja, dat is geen succes gebleken. Het is, uh, er is totaal geen sprake van organisatie achter bij VVV. Ja, en notabene de spits die dus tegen de centrale verdediger staat. Die heeft al drie keer gescoord. Daar komt de vierde Martens. Nee, omdat hij uiteindelijk gevonden wordt door Schaars. En het grasgrondgebied aan de linkerkant moet inspelen. Maar Toot die staat dan in de weg. En dat is eigenlijk hetgene wat Toots het beste doet nog in deze wedstrijd. Een beetje in de weg lopen en af en toe is wat roepen. Gele kaart gekregen voor een nare overtreding op Stijn Schaars. Nee, VVV is de weg kwijt. Dit hele jonge elftal heeft behoefte aan mensen die de mouwen opschropen. En aan veel meer andere dingen dan aan jong talent. Maar dat jonge talent is er dan wel bijgekomen in de winterstop. Met Cullen, met Oyo, met uh, Fouysefiet. Nou, uh, routine via Youssef El-Akjoui. Ja, die uh, linksback loopt ook te zwemmen eigenlijk daar in het elftal van uh, VVV. Nee, VVV toont hier dat het om uh, um degradatie gaat spelen. En dat dat eigenlijk een hele terechte plek is waar men uh, op dit moment staat. Nou, Bechoa gaat een doeltrap nemen. We spelen 34 minuten. Drie doelpunten dus van AZ van uh, Siktorsson gezien. En de eerste actie van Romero moet nog steeds komen. Misschien komt hij nu. Moussa heeft het balbezit voor uh, VVV. Maar VVV is nog heel ver van de goal van uh, AZ. Verwijderd en zal ongetwijfeld die bal straks kwijtraken. Sterker nog, dat gebeurt nu. AZ staat met 3-0 voor en uh, heeft niets aan moeite tegen VVV Venlo na 34 minuten. Japan heeft de Azië-Cup gewonnen in de finale tegen Australië. Bleef het lang 0-0, maar in de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Tadanari Lee de winnende voor Japan. We got the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 The congo Ronald van der de Geer ja, maar die voor VVV, dat, dat zie je dan toch in wedstrijden, dat uh, AZ het wat gemakkelijker opneemt. Die woorden heb ik, of dat woord heb ik al gebruikt. Ja, en dan gaat uh, VVV toch profiteren. Het is in eerste instantie Boymans die weggestuurd wordt door uh, Leemans, lijkt op weg te gaan naar uh, Romero. Ja, dan is er nog wel enig oponthoud. omdat Boymans die bal niet, uh, niet heel goed onder controle krijgt. Onder meer, uh, Mooijzander loopt mee. Nou, dan blijft die bal wat hangen in dat strafstropgebied van uh, AZ. Is Kuller er nog bij betrokken? Uiteindelijk gaat die bal de lucht in. En dan een uh, metertje of acht voor de goal. Staat die Moussa en die komt dan buiten bereik van Romero binnen. En zo krijgt de VVV er ook een goal. En aan de basis dan toch die Boymans. Dat is de enige die zich nou Moussa dan met wat leuke acties misschien. Maar die Boymans heeft dan toch al twee keer op goal geschoten in lastige, vanuit lastige posities. Dat is nog wel een hele aardige spits. En ook nu staat hij eigenlijk wel aan de basis dus van, uh, van deze goal. Maar goed, de VVV doet dus iets terug. Na 38 minuten maakt het een doelpunt in een wedstrijd waarin het wel met 3 en achter staat tegen zitten. 5-2 is het bij Vitalik. Dus roda blijft het daarbij Frank Wieland? Ik denk het niet, want goals vallen nogal gemakkelijk. En je ziet ook dat het lijntje aan zelfvertrouwen bij Vitesse niet zo heel erg uh, dik is. Want uh, Roda is wat meer, uh, met, met, met, wat, zo, zich wat meer met de wedstrijd gaan bemoeien sinds het de, de tweede goal heeft gemaakt. En uh, hij heeft ook geprobeerd de derde te maken via Pluim. Een goede voorzet vanaf de rechterkant. Goed ingekopt ook, maar ook een uitstekende redding van uh, Room. Stond daar tegenover, anders was het al 5-3 geweest. En Roda heeft de wedstrijd in handen genomen. Vitesse beperkt zich tot het uitcounteren voor zover ze daaraan toekomen. De voorzet nu gaat in de richting van Yasuda. Die kan dan wegwerken. Wegwerken beperkt zich tot het heel hard wegschieten tegen zijn directe tegenstander aan. En dus gaat de bal over de achterlijn en kan Rome de bal gaan ophalen. Want dat is geen ballenjongen die dat voor hem gaat doen. En dat vindt Rome ook helemaal niet erg. Want je wilt nu de tijd nemen. Zo goed gaat het tenslotte niet meer met Vitesse. Dat een uitstekend middenstuk heeft gehad in deze wedstrijd. Allemaal kansen kreeg met dank aan een boel fouten bij Rode JC achterin. Rode dat duidelijk zichzelf... Niet is. Ik denk, ik heb niet alle wedstrijden van Roda gezien dit seizoen, maar uh, dit moet toch haast wel hun slechtste wedstrijd van uh, dit seizoen zijn tegen uh, Vitesse. En Vitesse heeft daar uh, tot nu toe ruimschoots van weten te profiteren, maar nu nog volhouden tot het einde van de wedstrijd. Nog een kwartiertje dus, vrije trap. JC, na die uittrap van Rome waar hij rijkelijk lang over deed. Gaat uh, wie zich nou met die vrije trap bemoeien? Vormen wil het wel, wil het niet. Uiteindelijk wordt het dan toch hadoe hier. Die naar de bal toe gaat. Alle lange mensen van Roda mee naar voren. K, Wielaert, Ze zijn er allemaal bij. En Hadou hier wacht met de vrije trap. Waar nou precies naartoe? Want die bal ligt midden voor de goal van Rome. <coughs> Richting de tweede paal. Daar K... En uh, wordt hij achterin weggewerkt. Maar niet overtuigend. Wilaert dan nog met een half hoge volley van een vrandje Room zit er goed bij in de hoek. Was geen hardschot. Ook niet al te ingewikkeld. En dus kan Vitesse weer gaan uitverdedigen. Nou die 5-2. Of ze die in zich heel over de uh, eindstreep trekken. Dat weet ik niet bij Vitesse. Maar uiteindelijk zal Vitesse deze wedstrijd toch haast wel moeten gaan winnen. En daar gaat Del Ferriere weer. De scheidsrechter die gaat een gele kaart uitdelen. Ik denk aan Wilaert, Want die loopt heel onschuldig weg. En Del Ferriere heeft zijn gele kaart alweer in zijn handen. Dit is nummertje 6 denk ik in deze wedstrijd nog 12 minuten te gaan bij Vitesse Roda. Vitesse leidt comfortabel 5-2. Nou, al ik maar dan Ronald van der Geer. 3-1 voor AZ met nog een minuutje of vijf te spelen. Wel wat oes en aas, maar met name als de tussenstand van Vitesse Roda hier op het bord komt. Voor de rest valt het wat tegen. AZ is weer even bij de les natuurlijk. Nam het wel erg gemakkelijk op na die makkelijke 3-0 voorsprong. En met enige regelmaat liet men technische hoogstandjes zien. Maar ja, dat moet wel gepaard gaan met effectiviteit en dat lukte niet altijd. Uiteindelijk VVV dus even teruggekomen in de wedstrijd met die 3-1 gemaakt door Moussa. En nu zit dus weer aan AZ om zich gewoon te herpakken en terug te komen daar waar het was. Voor die goal van VVV Marcel. Dus heeft het balbezit. Halverwege eigen helft vindt Elm in de as van het veld. Er is diepte gezocht door Benschop. Maar de bal gaat naar Siktersson. man die drie doelpunten maakte nu een overtreding maakt op de recht. En dus mag VVV halverwege de eigen helft in de as van het veld. Via Leemans een uh, vrije trap nemen. De bal gaat weer naar de recht. Die kijkt, die zoekt. Die ziet Boymans daar wel staan. Halverwege de helft van AZ. Maar in de dekking bij Moreno. De bal gaat ook over beide. heng, komt terecht in de handen van Romero. Dan kan AZ via Moisander en Moreno weer gaan opbouwen. VVV zakt dan weer massaal in. Moussa is eigenlijk de eerste die een beetje zorgt voor een storend effect op Moreno. Nou, die trekt zich daar niet al te veel van aan. Bal weer naar Clavan, die dus bij de tweede goal een hoofdrol speelde. Door die bal op maat op de voeten van Martens te leggen. Martens twee keer met de assist voor een doelpunt van Siktorsson. AZ speelt wat rond. Kijkt natuurlijk ook naar de klok. Zie dat het nog 3,5 minuut is tot aan de rust. En in de wetenschap dat als het gas geeft, dat het er wel gemakkelijk doorheen komt. Daar is AZ weer met Clavan. Het zoeken nu naar Gudmundson Linkerkant strafschopgebied op gebied Gütmondson. Legt die bal, ja wilde hem bij de tweede paal leggen. Maar Leemont steekt zijn been uit. En dan komt die bal via de Belgische verdediger in de Belgische handen van Beschois. De keeper dus van VVV die al drie keer de bal uit het net heeft moeten halen. Eén keer gebeurde dat aan de andere kant. 42 minuten gespeeld. AZ op een 3-1 voorsprong tegen VVV. Oké, okay, van Silo Green. Siktozon maakte de drie. En dat is de eerste IJslander die een hat-trick maakte in de Eredivisie Ronald van de vier. Wat weet jij toch veel uit je hoofd, hè? Ontzettend, hè? <laughs> dat vind ik toch wel heel knap, hoor. Nog een uh, minuutje hier in uh, Alkmaar. Uh, want dat is uh, de extra tijd die uh, Guzeboujoek heeft uh, bijgetrokken. 3-1 voorsprong dus voor uh, AZ. Nou, je hebt het al gezegd. ziektesom maakten ze alle drie. Maar je ziet dan toch dat AZ een tempootje lager speelt. Dat uh, AZ niet zo heel veel meer kan opbrengen om het hoge tempo te hanteren. En uh, zichzelf pijn te doen. En daarmee breng je VVV onbewust toch terug in de wedstrijd. Het is nu een beetje uitspelen geblazen. Het uh, uitspelen is uh, afgemaakt, want... Uh, het signaal heeft inmiddels geklonken in Alkmaar. Het is 3-1. Ziekterson inderdaad dus de eerste IJslander met een hattrick. We zullen hem daar na afloop mee confronteren. Hij zorgt ervoor dat AZ in elk geval lekker aan de thee gaat tegen VVV met een ruime voorsprong. Normaal heet het gelre in Arnhem. En vanavond noemen we het gewoon schietend. Frank Wiewuit. Ja, dat is het wel zo'n beetje 5-2 is het voor, voor Vitesse. ...dat uh, inmiddels weer gewisseld heeft. De gelegenheidsspits van Ginkel is er afgegaan... ...en heeft plaatsgemaakt voor een ander Jonkie Ooit ...ook uh, wel eens gelegenheidsspits geweest in uh, dit seizoen uh, voor Vitesse. Davy Prupper is erin gekomen. Talentvolle middenvelder, maar nu dus ook weer even in de aanval spelend. En sinds de 5-2 probeert Roda er weer een wedstrijd van te maken... ...maar dat lukt nog niet echt. Ze hebben geprobeerd een penalty te versieren via K... ...die heel lichtjes een handje van iets in zijn rug voelde... ...en dacht, weet je wat, ik ga stervende zwaan, heb ik erop geoefend... ...maar daar trapte Delferriere de scheidsrechter. Uh, uit België niet in. Wel Roda nu in uh, balbezit. Met uh, Pluim, uh, ex-Vitesse, gehuurd van, uh, van de Arnhemmers. En nu dus ingevallen bij JC uh, Bal over de zijlijn. Hem te gaat gooien. Drie ex-Vitesse-naren bij Rodiënzee nu in de ploeg. Met uh, behalve Pluim, nu ook Meulens, Jairo Meulens, die hier uh, niet geslaagd is om, om in de basis te komen. En natuurlijk Jonker, de man die uh, tegen geen enkele ploeg meer scoorde dan tegen zijn oude ploeg, Vitesse. En ook vandaag uh, een van de twee Roda-doelpunten heeft gemaakt. Roda inmiddels helemaal achteruit, richting Titon. En, uh, Roda heeft het tempo alweer helemaal uit de wedstrijd gehaald. Nog vier minuten officiële speeltijd. Dat Vitesse gaat winnen, dat leidt geen twijfel. Alleen hoeveel het wordt, dat durf ik nu nog niet te zeggen. En de laatste wedstrijd van vanavond om kwart voor negen. Te beginnen in Eindhoven. PSV Willem 2, daar zit Andy Houtkamp. Willem 2 won maar twee keer in Eindhoven. Uh, heel lang geleden voor het laatste, Andy. En dat gaat ook vanavond niet gebeuren. Uh, uh, ja, of hebben ze zoveel moed geput uit die overwinning vorige week op Vitesse dat... Ja, nou 1983 hè? Ja, Dat was de laatste, 1-2. Toontje Nedermans, hij was een van de doelpuntenmakers bij Willem II. Uh, ja, ik, ik, ik mocht voor de wedstrijd even met Gert Heerkers praten, de trainer van Willem II. Uh, PSV, dit weekend, volgende week Groningen uit. Hij zegt, ja, het zal allemaal heel leuk zijn als wij uh, één hooguit twee punten kunnen halen. Er zit dus geen druk op wat dat betreft bij, uh, bij Willem II. En bij PSV, ja, die zijn heel goed in het... Uh, Post-IBI-tijdperk uh, terechtgekomen na die overwinning vorige week tegen VVV. Doen het goed, spelen met uh, zeg maar een, een duidelijke basis. Uh, is er altijd, alleen Bakal is geblesseerd. Maar met uh, bijvoorbeeld Lens met uh, Toijvonen, met Marcus Berg in de spits. Ook uh, Rodriguez, Francisco Rodriguez. Maza speelt uh, gewoon achterin en Maroeleft natuurlijk ook. Ballas Zuzak doet ook mee. Ging, uh, gaat een gerucht, en ik ben, zeg met maar, na uh, nadruk een gerucht, dat Liel, de tegenstander overigens in de Europa League. Uh, interesse heeft in de Hongaar en daarvoor 10 miljoen over zou hebben. PSV zou 14 miljoen vragen. Maar uh, ik zeg met nadruk dat dat helemaal ontkend wordt hier bij PSV. Het zou trouwens als ze dat doen, Liel, natuurlijk van twee, uh, voor hun van twee kanten snijden het mes. Want en ze halen uh, een goede voetballer, een, uh, een linksbuiten uitstekende voetballer zelfs, weg bij PSV. En uh, hij speelt dan niet mee met PSV tegen Liel in de Europa League. Dus wat dat betreft zou je zeggen, uh, slim. Maar zover is het nog lang niet. Zoetzak speelt gewoon vanavond tegen Willem II. Willem II dat twee nieuwe mensen heeft. En die zitten allebei op de bank. Maar het zou me niet verbazen als het ietsje minder gaat. Dat uh, Jelic en Strihafka, dat zijn de twee nieuwe mensen, erin gaan komen. Met name Jelic schijnt een uh, hele goeie te zijn. Nou, die kunnen ze wel gebruiken bij Willem II. Want ze staan 18e. de Tilburgers, tegen de nummer 1 PSV om kwart voor negen. Dat is dus over een uh, tien minuten. Op het ogenblik spelen ze nog bij Vitesse Roda. Frank Wielheid, denk je dat Vitesse nu genoeg spelers heeft? Of gaan die de komende drie dagen nog wat meer pakken? Ja, er komt nog wat bij. Tuurlijk komt er nog wat bij. We hebben nog twee dagen. Wat denk oh, jij? Ja, dus, we we nog, een, dus nog twee spelers, denk ik, ongeveer. Nee, Ferrer zei, er komt uh, zeker nog een aanvaller. En Pedersen hebben ze ook al niet meer nodig. Die hebben ze de hele wedstrijd niet gebruikt en toch vijf goals gemaakt. En uh, er komt ook nog een verdediger. Daar zat Ferrer wat minder op te wachten, want daar had hij er genoeg van. Maar die komt er toch nog bij. Dus uh, oh, die heeft hij tijd nodig, volgens mij. Ja, hij heeft toch weer twee tegengoals uh, gekregen. En uh, hij vond dat hij genoeg verdedigers had, zei hij eigenlijk gisteren... tijdens het uh, perspraatje na de laatste training. Maar uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, heel Heel veel middenvelders. Hij kan nog een Sloveens International binnen de lijnen brengen. Lopez gaat eraf. Dat is een middenvelder die nieuw is gekomen in januari. En een Sloveens International is Stefanovic. Die kun je gewoon inbrengen als je in Gelderdoom komt kijken. Dan heb je ook nog een kwaliteitsspeler die je zomaar van de bank kunt laten komen. In de allerlaatste minuut van dit duel. 5-2 is het. Lopez had al kramp, Dus die komt niet zo heel snel naar de kant toe. Hij is ook al 29. De meeste ervaren. Zeker wat dat betreft. En ook al ongetwijfeld de spelen met de meeste clubs achter zijn naam. In de selectie van Vitesse. En dat zegt rijkelijk veel. Want ze hebben nogal wat huurlingen rondlopen. Die van her naar der gaan. En de ingooi van Rodier C. Van K. Met de bal richting de eerste paal. En die wordt daar opgevangen door Rome. Krijgen twee minuten blessuretijd erbij. Room houdt de bal nog even bij zich. Vitesse heeft niet zo heel erg veel haast om meer naar voren toe te lopen. Maar Room wil wel zo snel mogelijk daar die bal krijgen. Daar dus gaat Hemd het duel met Snijders. Invaller bij Vitesse. Snijders wil graag de vrije trap hebben Omdat Vormer nogal hard richting de bal gaat met zijn voet. Maar Roda neemt zo wel het balbezit over van de Arnhemmers. Via Hadouir en Jansen. Jansen naar Vormer. Vormer draait even om zijn as. Geeft de bal af naar Wielaert. Wordt opgejaagd. En dus moet Wielaert snel beslissen om de bal bij Wie, uh, Willem Jansen te krijgen. Dat lukt hem uiteindelijk ook. De foul opnieuw naar Willem Jansen. Dat mislukt dan. Maatitje ertussen. En die gaat met 7-melslaars richting de goal van de tegenstander. Snijders gaat mee aan de linkerkant. die ook mee. die. Ik heb al gezegd dat hij uitstekend speelde. Dat heeft hij in de tweede helft ook keurig volgehouden. Ik denk, hij moet haast wel de man van de wedstrijd worden. Ook al heeft Van Ginkel twee goals gemaakt. Uh, hij was toch duidelijk de vormgever vandaag. Ook nu in balbezit tussen vier spelers van Rodië en in. Heel korte versnelling en uh, hij uh, is alle vier kwijt bij Roda. Ja, het is logisch, het is blessuretijd. Ze geloven het wel, ze gaan verliezen en het wordt 5-2. Heb ik niet eerder al gezegd wat de eindstand wordt voordat het afgelopen was. Of wat in ieder geval wat ruststand werd voordat het afgelopen was. Toen zei ik 2-1, er werd er 3-1. Het is nu 5-2. En we zitten diep in de blessuretijd bij Vitesse Roda. Zit een man en hij huilt Dikke tranen van blijdschap Eindelijk vrij Op een strand uit de zon Lacht een vreemdeling groeven in zijn wangen En hij schrijft op een vuiltje Eindelijk vrij de overkant. Geen verlangen meer. Alle prikkeldraad is netjes opgerold. De woestijn is veruit voor een vluchtbare vallei in juni. Eindelijk geen wolkje aan de hemel. Eindelijk geen zorgen Is Geen geesten in, mijn vrij. in de zon op een. Zit een man en hij neemt zich voor, zo moet het blijven, eindelijk vrij. Eindelijk geen wolkje aan de hemel. Eindelijk geen valken en gezemel. Eindelijk de ketting is gebroken de meer die in m'n droom spooken. Eindelijk vrij. Eindelijk vrij. Eindelijk vrij. Eindelijk, Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk vrij. Ja. Yeah. Rob Denijs met Eindelijk Vrij. Vitesse Roda is afgelopen, het is daar 5-2 gebleven. Lars van der Haar is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de belofte... met naast zich op het podium landgenoot Mike Teunissen. 1 en 2 dus voor Jong Oranje in Sankt Wendel. En dat is een positieve uitschieter in een tijdperk... waarin onze grote mannen het laten afweten. Een reportage van Gio Lippus. Lars Boom, dat was de laatste die we hadden. Een wereldkampioen bij de belofte. Hij werd al een paar jaar geleden in België. Maar Johan Lammerts, de bondscoach, we hebben weer een favoriet. Ik heb wel goede hoop op, op vandaag. Met uh, Lars van der Haar, die toch een van de favorieten is, denk ik. Hij won de wereldbeker. Goede rekenaar trouwens in die laatste wedstrijden en rijden. Maar hoe lastig is het nou om een echte absolute favoriet te hebben in deze categorie? Want iedereen kijkt naar hem. Nee, nou ja, dat klopt. Maar ja, goed, uh, hij heeft het ook dit jaar waargemaakt. In, in, in al die Wereldbekers, dus hij heeft de Wereldbeekklassement geworden. Hij is Europees kampioen geworden. Hij heeft nog altijd de mogelijkheid om nog twee prijzen te halen: GVA-trofee en superprestige. Dus uh, ja, en nu vandaag heeft hij uh, weer een kans om een grote prijs te halen. En this time we will introduce our riders for our front row. Riding in the number one position with bib number 10 uit the Netherlands. World Cup champion Lars Vanden Haag. Can we hear you? One to go, one to go, one lap to go in the world championship. Jullie ja, stonden wel heel hard te schreeuwen toen Lars van der Haven bijkwam. Ja, je moet over die muziek heen komen. Dus uh, heel gaaf. Overduidelijk over familie. Ja. ja, sowieso. Ik hoop echt dat het hem lukt. Ja. Hopen dat hij niet valt en de eerste ronde goed doorkomt. Wat een gedoe hè? Ja, dat zeker. Dus, wat verwachten jullie ervan? Zijn don't seizoen don't kan don't al don't niet meer stuk. Dus uh, ja, hopen dat het een kerst op de taart is. Maar het is al geweldig. dus. laatste keer een En hij En En ja, na zo'n seizoen eh, gewoon super. En Teun is de tweede, dus uh, als de, ja, een tweede en een eerste jaar is helemaal fantastisch. Richard Groenendaal, uh, begeleider ook van Lars van der Haan natuurlijk, want die rijdt ook bij Rabobank. Wat betekent dit nou voor het Nederlandse veldrijden? Want als we kijken naar morgen staan we met een minimum van drie mannen aan de start bij de elite. Ja, ik roep het al uh, ja, over het hele jaar dat we geduld moeten hebben. En met deze, met deze jongens moeten en kunnen we verder. En dat is, dat is nu alweer gebleken. En, en met andere jongens ook nog. Bosman, Dollersma bij ons in de ploeg, ja, die hebben we allemaal. Als eerstejaars uh, zo fantastisch goed gereden. Dat is gewoon de toekomst. Wat kun je eraan doen om deze jongens voor het veldrijden te behouden? Want we weten het allemaal. Lars Boom was de laatste wereldkampioen bij de belofte. Die stapt dan over naar de weg. Ja, uh, ze moeten het eerst zelf willen natuurlijk. En uh, ten tweede, uh, we doen er alles aan. Ik samen Nico van Nessen met onze ploeg. Om uh, die mannen te motiveren. En, en een, een, een mooie carrière uit te kunnen bouwen. Dus uh, we gaan dat gewoon proberen. En uh, het komt helemaal goed. In first. De wereldkampioen van het event, en de winnaar van onze gold medal, Lars van van Lars, gefeliciteerd, wereldkampioen. Ik kan niet zeggen dat het heel onverwacht is. Nou ja, ik was natuurlijk wel topfavoriet, maar op dit parcours had ik toch niet verwacht dat ik zou winnen. Om eerlijk te zijn. Ik de slimste vandaag trouwens. Nou ja, ik denk dat ik ook wel een van de sterkste was, maar ik denk ook de slimste vandaag. Want probeer die finale nog eens even terug te halen, die laatste ronde. Mike Teunissen rijdt weg en wat gebeurt er dan? Ik, uh, ik denk, nou, ik, word die, ik ga nu voor het podium en niet meer voor de winst. en uh, Ik denk, ik ga voor die tweede plaats. En toen werd in één keer het gat dichtgereden. En toen waren we bij Mike en die jongen, die maakten een fout. En toen ben ik er overheen gegaan. Ja, vanaf daar alles gegeven en dat deed echt pijn. En die laatste honderden meters, dan besef je, ik word wereldkampioen. Nee, eigenlijk nog steeds niet. Want ze zaten dichtbij. En de laatste 75 de meter deden mijn penen zo pijn dat ik dacht. kut, ik val. Of, sorry. Vervelend, ik val stil. Maar uh, dat, dat was echt. Uh, maar het is gelukt. Het is echt geweldig. Hey, Langsboom was de laatste. De laatste Nederlander die wereldkampioen was bij de belofte. Maar ja, die kiest voor de weg. Wat ga jij doen? Uh, ja, veldrijden. Hè? <laughs> wat? Dat heb je wel eens eerder gezegd. Hè? Van, ik ben eerst veldrijder en dan doe ik ook nog wel eens wat op de weg. Ja, Ik train op de weg en ik rij wedstrijden op de weg. Maar het veldrijden is wat ik het mooiste vind. Mike Teunissen, de nummer 2, zilveren medaille. Prachtig. Jongst, een van de jongste deelnemers zelfs. Maar ik kan me voorstellen, in die laatste ronde dacht jij heel even... het gaat toch niet gebeuren? Hè? Ja, ja, het is precies... Uh, in het begin geloof ik er niet in. Maar uh, als je dan ineens in die positie komt, dan wil je er ook vol voor gaan. En, uh, dat probeerde ik ook, maar... Uh, maar ja, Lars kwam de laatste, of hier op het einde kwam je voorbij En uh, ik probeerde nog te kloppen, maar hij was gewoon te sterk. Dus. Verbaasde het jou dat het gat werd dichtgereden achter je? Nou ja, ik verbaasde het me. Ik bedoel, diegene die het gat rijdt, of het wel zijn sprint op. En. Uh, uh, uh, ja, Lars, uh, Lars hoeft niet te rijden, dat deed hij ook niet. Dat deed hij heel goed. En uh, hij, hij zegt maar. zelf: van, Hij dacht, ja, Mike wordt wereldkampioen en dan rijd ik maar verder voor het podium. Ja, ja dat vind ik uh, heel groot van hem dat hij dat doet. Want hij is natuurlijk de beste dit hele jaar al. En, uh, dat hij dat toch het, het teambelang voorop stelt. Dat vind ik heel mooi. Maar, uh, maar André had het gaat voor hem dicht. En toen uh, het was het voor hem en dat, uh, dat verdient hij ook gewoon. Sta je nou wel te balen? Of? Uh, op dit moment wel. Maar ik denk dat dat uh, vanaf morgen uh, omgezet wordt in tevredenheid. We hoorden een reportage van Gio Lippens. En we gaan naar in die houtkamp. weer een 2 is begonnen. Ja, 0-0 de stand, uh, 54 gespeel, uh, seconden gespeeld. Balbezit voor PSV, een beetje aftasten. Eén spits bij Willem II, de maker van het doelpunt vorige week. De 1-0 overwinning op, uh, en bij Vitesse. Janga dus bij Willem II in de spits. En Berg aan de andere kant. Nog geen bal richting de doelen geweest nu dan misschien... als uh, Pieters de bal naar de buitenkant speelt de bal weer terug bij Pieters. Pieters die gaat uh, op zoek in de aanval via Engelaar. Uh, Pieters gaat de diepte in, maar krijgt de bal niet terug van uh, Dzoetzak. Speelt het op hele oranje schoenen. Hij is in ieder geval duidelijk aanwezig. En Dzoetzak heeft de bal weer. Speelt hem uh, via een tegenstander naar Pieters. Maar Pieters staat tussen twee man. En dan kan uh, Willem 2 overnemen. Doet dat uh, op eigen helft. En de eerste overtreding is een feit gezien door Wiedemeyer. De scheidsrechter, een meter of uh, 10-15. Nou, beter gezegd, halverwege de Willem 2-helft. Is er de vrije trap voor Willem 2? Willem II dat natuurlijk heel tevreden zal zijn mocht hier een puntje weggehaald worden tegen de leider in de eredivisie, de nummer 1 in de eredivisie. Want Willem II heeft heel hard puntjes nodig. Vorige week was dat fijn, een overwinning uit bij Vitesse. Maar dat verwachten ze toch eigenlijk niet, de Tilburgers, dat dat hier kan lukken. Balbezit voor PSV. We zitten in de beginfase die twee minuten oud is. De wedstrijd tussen PSV en Willem II staat nog altijd op 0-0. Tot nu toe 11 goals in anderhalve wedstrijd. Dat belooft veel voor de rest van de avond, wel van de geer. We hebben bij AZ alweer de eerste kopbal op goal gezien van Sikterson, die in de eerste helft al 3 goals maakte. 3-1. De voorsprong voor AZ op, voor, op voorzet, overigens van Paulsen. En dat is een nieuwe man bij de Alkmaarders. Hij is gekomen voor Clavan. En dat heeft niks te maken met het optreden van Clavan. Maar alles met een blessure die de est opliep in een duel met Moussa. Zo kort voor rust. Een verdedigende sliding. Je zag al een, al een beetje trekkenbenen. Geen risico dus. En uh, Paulsen er nu in. En bij VVV ook een andere naam. Ahaui speelt nu voorin bij de ploeg uit Venlo. En hij vervangt Robert Cullen, de Japanner. Die dus vandaag zijn eerste basisplaats had. Maar daar zullen geen plakboeken van gemaakt worden. Van die eerste 45 minuten voor VVV van deze Japanse aanvaller. Dus AZ met het balbezit. Schaars, goede bal op Martens. Schastroepgebied in. Martens, Sigtorson. 4-1. het is het buitenspel. Nee hoor, hij mag gewoon doorgaan. Martens Sigtorson. Het is een tandem om van te smullen vanavond. We spelen in de tweede helft nog geen twee minuten. En Sigtorson heeft zijn vierde al te pakken. En het is voor de derde keer dat het op aangeven is dus van Martens. Die goed doorgelopen was dat Schastroepgebied in. Aan de linkerkant even keek. En zag dat Sigtorson er nog iets beter voor stond dan hij. En zo komt AZ heel makkelijk op een 4-1 voorsprong. Heel kort naar rust, het is het vierde doelpunt voor Sikersong. Je everywhere in the country Er kwam van wel, ook. Het is 5-1 voor AZ. Nu is het Gutmondson die het doelpunt maakt. Maar wat staan ze te knorren achterin bij VVV, zeg. Het is een voorzet vanaf de rechterkant. Eigenlijk mag het helemaal geen gevaar zijn. Maar die die staat aan de linkerkant van het schafstofgebied... en steekt gewoon zijn been uit. Iets wat Timmy Sela verzuimt om te doen. Marcellus is het die de voorzet geeft vanaf de rechterkant. En ze staan erbij en kijken ernaar. En hij, ja, hij steekt zijn been uit en trapt die bal in de bovenhoek. In de verre hoek vanaf de linkerkant dus. In de rechterbovenhoek. Fantastische goal. En zo stapelt AZ een uh, mooie goal op. Mooie goal. dacht even nou, AZ neemt het allemaal wat te gemakkelijk op. Maar uh, nee hoor, daar is geen sprake van. In de tweede helft is uh, de machine weer op stoom. 5-1 inmiddels de voorsprong. AZ-VVV. Prachtig doelpunt van Gudmundsson. PSV Willem 2 dan. En die houtkamp. 0-0. En uh, Willem 2 uh, zomaar even in de aanval. Maar wel met 10 man. Omdat Swinkels uh, geblesseerd aan de kant zit. Uh, werd geraakt in... De ribben en heeft daar veel last van de aanvoerder van Willem II. Maar PSV kan in de aanval gaan. In de middencirkel met balbezit voor Engelaar. Engelaar naar de Toivonen met twee man om zich heen. Zoekt naar de linkerkant. Vindt daar Zuizak. Zuizak meteen met de voorzet. Maar het is heel druk. Dat kun je heel mooi zien als je zo hoog zit in het stadion zoals ik. Dan zie je dat Willem II met vier <coughs> verdedigers speelt. Overigens, Winkels is alweer terug. Uh, twee controleurs vlak daarvoor. Drie middenvelders weer vlak daarvoor. En één eenzame spits met Janga. Maar nu een moment voor PSV. Op de rand van het strafschopgebied is er een overtreding gemaakt op Toyvonen. En dat is een bijzonder prettige plek. Als je... Uh, goed uh, vrije trappen kunt nemen. Dat kan zoetzak. Het is iets minder ideaal voor een uh, linksbener. Het zou een ideale positie zijn voor een rechtsbener. Want vanuit de keeper gezien ligt de bal een meter of twee buiten strafschopgebied een beetje aan de rechterkant. Dus met een, uh, het rechterbeen kun je de bal langs de muur uh, richting de lange hoek uh, eventueel plaatsen. Ik denk dat Toyvonen dat ook wel in gedachten heeft. Of wordt het toch uh, in de korte hoek uh, zoetzak? Ik denk Toyvonen dat is het meest ideaal. Je kijkt ook naar de muur. Daar zie je twee PSV'ers helemaal aan de rechterkant staan. Daar komt die vrije trap van Toivonen hoog over de muur en dus ook hoog over het doel. Een all en a van het PSV-publiek. Die hadden in deze achtste minuut van de wedstrijd meer verwacht van Toivonen's vrije trap. Dat lukt dus niet. Het staat 0-0. Uh, en de keeper van Willem II, Davino Verhuls, de Belg, mag de bal weer in het spel gaan brengen. Bij dus die 0-0 stand tussen PSV en Willem II. Gaan we even naar Ronald van der Geer. Wist je trouwens dat Sikthusson de eerste IJslander was die vier goals maakte? <laughs> en weet je ook wie de laatste AZ-speler was die vier goals maakte? maakt in de wedstrijd. Dat uh, was 880, een Oostenrijker, oh. Koert Welsel. Nou, jij weer, Kurt, Ronald. Koert Welsel. ja, die Oostenrijker met die snor. Die later naar Valencia is gegaan. Nou, het is allemaal mooi om te weten. Het is lang geleden dat er zo positief over IJsland werd gesproken in uh, Nederland. Maar dat uh, doet men in maar wel. AZ is weer op stoom, want weer op jacht naar een treffer. Vijf, Eén, dus de voorsprong. Vier keer uh, Siktorsson, één keer Gudmundson. En daar is Martens, die de bal nu vanaf rechts bij de tweede paal legt. Maar Béchouin vangt hem op en gaat hem uh, buiten de lijnen brengen. Want Moussa is geblesseerd. Die zal het inmiddels wel. Zaken. ...zijn, denk ik, en uh, rijp voor een wissel. Boese staat erbij en kijkt ernaar... ...en ziet zijn ploeg hier werkelijk door AZ afgeslacht worden. Het is uh, ongelooflijk eigenlijk hoe makkelijk... ...want ja, AZ speelt goed natuurlijk... ...maar het wordt allemaal wel mogelijk gemaakt door een tegenstander... ...die er helemaal niets uitstraalt. Geen geloof, geen kwaliteit, eigenlijk helemaal niets. Er zijn nu allerlei mensen van VVV... druk met elkaar in overleg van... ...ja, hoe gaan we dat nou draag aanpakken? De restant van deze tweede helft... ...willen we bijvoorbeeld de 10 niet halen... ...want die kansen zijn hoor, want dat doelpunt van Gutmund... Het is echt tekenend voor het spel van VVV in deze wedstrijd. Maar eerst mag Marcelles al komen. Wordt geen strobreed in de weg gelegd. In de buurt van het Strasomgebied geeft hij dan die voorzet vanaf de rechterkant. Ja, en die Gudmondson staat daar bij Sela. Staat daar bij de recht. Er is gewoon de enige die zijn been uitsteekt. Ja, het is een prachtige goal. Want de manier waarop die bal uiteindelijk het doel ingaat. Verre bovenhoek ziet er allemaal schitterend uit. En de mensen op de banken. Maar wat VVV hier laat zien. Als dit een ploeg is die strijd om lijst Ja, dan wil ik wel eens een ploeg zien die het rustig aandoet. VVV is helemaal nergens en AZ is ontketend. Mensen hebben dan ook vooral een uh, leuke avond. En met name een IJslandse leuke avond. Want vier keer Siktorson en één keer Gutmondson dus. Een 5-1 voorsprong voor AZ in die thuiswedstrijd tegen VVV. En eerder eindigde Vitesse Roda al in 5-2, terwijl je de grote uitslagen verwacht als de nummer 1 tegen de nummer 18 speelt, Andy. Ja, en dan moet ik meteen denken, als ik Ronald over VVV hoor. Uh, Willy Boeze, die kijkt niet naar beneden. Dus die zal niet geïnteresseerd zijn in de wedstrijd tussen PSV en Willem II. Waar het 0-0 staat. Terwijl Willem II echt wel geïnteresseerd is in VVV. Want dat is het enige uh, wat ze voor ogen hebben. VVV gaan inhalen. Nou, een puntje vanavond halen zou heel prettig natuurlijk zijn voor Willem II. Maar uh, PSV is wel veel sterker. Ook nu weer in de aanval met Toivonen. Toivonen probeert de steekbaas. Lukt naar Engelaar. En Engelaar krijgt hem net niet bij uh, Berg. Dat scheelt heel weinig. Er zat een half voetje tussen van uh, Swinkels, de verdediger van uh, Willem II. Anders had het hier 1-0 gestaan in de 1e minuut van de eerste helft. In de late wedstrijd vanavond in Eindhoven. Waar het uh, natuurlijk weer uitverkocht is. Zo goed als de meegereisde uh, tilburg uh, supporters, uh, uh, supporters uit Tilburg. Hebben het vak niet helemaal kunnen vullen. Maar het is ook een heel eind van Tilburg naar Eindhoven. Dus vandaar balbezit voor... Uh, Mazza Rodriguez voor PSV. Achterin speelt de bal eventjes naar Erik Pieters. Pieters uh, bal breed naar Hutchinson. De opvolger van uh, Avalai. Uh, zo zou het moeten zijn in het team van uh, Fred Rutte. Slecht balletje op uh, Lens. En dan kan er overgenomen worden door Lasnik. Maar Lasnik bereikt Janga niet. En dan is er weer de overname voor PSV. Met uh, halverwege de helft van uh, Willem II uh, Lens. Germain Lens. Lens nog altijd langs man. Goed steekballetje op Berg. Berg wordt dan van de bal afgelopen. En goed ook uh, door Halilovic. En dan kan Willem 2 weer in de aanval gaan. En doet dat aan de linkerkant. Doet dat met uh, onder andere Hakola de Fin. Hakola krijgt de bal niet terug met het uh, 1-2 met uh, Lasnik. En dus kan PSV weer uh, in de avond gaan. Maar het, de diepe bal richting Berg... ...komt niet aan omdat Swinkels ertussen zit. Halverwege de helft van uh, Willem II... ...is het uh, balbezit nu helemaal voor Willem II... ...omdat er een overtreding wordt gemaakt... ...door Jermaine Lens. Men blijft nog aardig op de been. De mannen uit Tilburg van Willem II... ...de nummer 18 tegen de nummer 1. Want uh, na ruim 12 minuten spelen... ...staat het nog altijd 0-0. Terwijl de wedstrijd in Tilburg eerder dit seizoen... ...in een 4-2 overwinning voor PSV eindigde. De balbezit... Uh, nu weer voor PSV achterin. Rodriguez heeft de bal weer breed gegeven aan Pieters. Het tempo zal toch wel wat omhoog moeten bij PSV om echt grote kansen te gaan creëren. Als het Wilfred Bouwma is die in de middencirkel de bal breed geeft naar Rodriguez. Rodriguez bal door naar Hutchinson. Hutchinson goed even uh, ingehouden en gaat nu zoeken naar de opening. Hij vindt hem vooralsnog niet. Wij gaan naar het nieuws. En dan horen we meer na het nieuws van 0-0 bij PSV Willem 2. Langs de lijn op één. Een uitdaging voor de deelnemers. Holland presenteert het Zuid-Amerika. Een droom voor de thuisblijvers. Rob Muns en Atten van Amerongen doen Dakar. Twaalf weken lang. Elke zondag de Dakar Rally. Luister morgenavond naar een nieuwe episode uit deze roemruchte rally. Dakar, dat is. Uh, ja, dat doet alles. Morgenavond tussen 9 en 10.